501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. een van horen, Lokker en zwaar. Badadada. Het is weer tijd voor de volle laag. Badadada. En alle luidjes, al daar op het web. Badadada. Ook jullie krijgen.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 Veel akkoorden en veel melodie Ook disco, en en avant Avantgarde, jazz zijn klassiek Nou, inderdaad Catchy liedjes en muziek. Nou Nu moderne en dan weer antiek Oh, daar zit ze mee oh. Ach nee mensen ja, Geen paniek! Op 5-0 moet ik alles aanzetten hier. Vrienden, de dood vandaag, de volle laag. Ja, Oké. Okay. De volle laag. Ja, is klaar. De volle hey. laag. Ja, Hé. Waar? Waar? God, god, god, god, god. Ja. Oh! Roy, right. het is weer zondag. En wat betekent dat? Eh. Uh... Nou ja, wat betekent dat dat, uh, dat de radio weer aanstaat? Tenminste, in jouw geval, want anders hoor je dit niet. Of je bent een van die uh, cheesy uh, herhalingen aan het luisteren. Nou, dan is het natuurlijk gedaan met alle interactiviteit. Maar van natuurlijk wanneer je een brief schrijft. Dat uh, adres... Ja, dat kunnen we wel een keertje, denk ik. Even ja! Ja, wat uh, nog even de klacht. Want, eh... Uh, waarom, uh, waarom bellen mensen mij altijd vlak van tevoren? Dan moet ik weer een keer haasten en zo met die fietsen en uh, in de weer door uh, de regen, die er niet is trouwens hoor, maar stel je voor dat het, dat het regende en dan moest je door die regen en zo. En dan allemaal op het laatste moment hier aan te komen, alleen maar omdat mensen mij proberen te bereiken. Ja, terwijl ze natuurlijk ook weten dat uh, ze kunnen reageren en natuurlijk gewoon als ik een radio aan het maken ben. Dus mocht je een persoonlijke boodschap hebben, kan dat natuurlijk gewoon in, uh, in de bubblebox. En uh, op de e-mail. En natuurlijk uh, gewoon schri schriftelijk. Hè? Radio 501 ter attentie van de volle laag. Coopersweg dus, uh, nummer 1. Uh, 1624AA in Hoorn bij Blokker. Goed. Uh, welkom uh, trouwens. Ik uh, voel me weer uh, op eenzame hoogte vandaag, uh, deze middag. Want... Er zat er net allemaal een herhaling aan het uitzenden. Ja, en dit is gewoon echt. Tenzij het weer herhaald wordt ergens in de toekomst. Maar dat kan ik me natuurlijk niet voorstellen, want ik kan jullie toch niet met een herhaling opschrijven. Dan, hè, mensen die een herhaling willen horen, die gaan we gewoon, weet ik wel. naar archive.org of zo. of sturen. In ieder geval, het is gewoon 6 over 6. Op 16 september 2012. Ja. Dat valt gewoon niet aan te tippen, dat is gewoon zo. En het is ook niet zo dat we dit er nu in hebben gemonteerd. Hoe harder we het er anders uit moeten knippen. daar we dezelfde muziek eronder moeten zetten. En tegelijkertijd weer moeten spreken in dezelfde termijn. Dat kan toch helemaal niet? Nee. Kijk uh, hoor. ja. Ik had allemaal weer, uh, we gaan geloof ik kies met liefde doen. Muziek. En er zijn ook weer beloftes gedaan op uh, internet. Dus ja, daar moeten we dan weer aan gehoren. En trouwens over internet gesproken. Voor de laatste stand der zaken. Moet je dus totaal niet, ik zeg ook niet, eh, op www.vollelaag.nk zijn. Want ik snap er zelf ook niets meer van, van al die, eh, nou ja, wat ik bedoel. Dus ik snap er helemaal niks meer van, van al die, die, die, die, die toezeggingen op het gebied van, uh, van rampsplaten en zo. Wat is dit dan weer? Wacht ervoor. Hè? Hé? Oh. Nou, ik hoor niks. Nou, dat is ook mooi. Ik had een singeltje opgezet. Ik dacht, nou, dat vinden jullie vast wel leuk. Maar natuurlijk uh, gebeurt er weer het een en het ander. En dan moet ik het allemaal weer zelf uitzoeken. Echt, en terwijl de luisteraar het allemaal zelf uit moet zoeken. Waarom moet ik het dan altijd allemaal zelf uitzoeken? Ach, zoek het ook uit. Hé? Nou. Ik, uh, ik wou dat ik een, uh, een uh, houthakker was of zo. Ja, ik weet niet te veel. Nou ja, waarom ook niet. Hé, waarom staat dat ding dan weer omlaag? Nou, het gaat u goed, mensen. Ik ben weer in de studio. En eh, als ik daar toch over spreek, ik heb hier een jingle. Ja, ik, ik neem aan dat hij het wel doet. Oh, hij doet het! Oh! Oh! Uh. Oh! <stutters> Oh, ja, nou hoor ik in één keer wat. Ik... Oh. Nou, het gaat heel goed hier. Ik denk dat ik me gewoon even een liedje opzet. Ik, ja, dat is toch een beetje het idee van radio. Dus uh, Was ik ook wel een beetje van plan, muziek. Hè? Well, ja. God, wat is dit nou weer? Wat heb ik nou weer voor dag vandaag? Oh, het weer. De, de kon er ook nog wel bij. een weerbericht and there will be showers sometimes heavy in many ja? is het nou een ja. I didn't do this nee, zo is that i don't want to be a weather forecaster i don't want to rap it on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west i wanted to be a lumberjack leaping oh. from tree no. to tree as they float down the mighty rivers of british columbia boy what giant redwood the lodge, the fir, the mighty Scot's pine, the lofty flowering cherry, the plucky little aspen, the limping root tree of Nigeria, the towering wattle of Aldershot,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 He goes to the lumber tree On Wednesdays he goes shopping And his mother scouts for tea, tea I'm a lumberjack and I'm okay I sleep all night and I, I work all day. day I cut down trees, I skip and jump I like to press wildflowers I put on women's clothing And hang around in bars Ah, lady, I'm a and I'm okay. I sleep all night and I work all day. I cut down trees, I wear high heels, and I wish I'd been a girly, just like my dear papa. trees, heels, <laughs> uh, no. Mm -hmm. Nou, dat was alweer het liedje van Monty Python uh, Ja Ja, dat... Ja, ja Oh, God, toch, dan krijgen we dit weer hoor Ja Ja Ja, ja. Eh, Nou, dat was het weer ja, dan zat je denken, nou is dat het allemaal? Ja, inderdaad. Uh, uh. Ja, er dus zijn... had ik misschien nog niet gezegd, maar ik ben dus gewoon weer de enige in de studio, hè? De vorige keer dat ik hier in mijn eentje was, waren ze allemaal aan barbecue. En nu zijn ze gewoon allemaal stenen aan het sjouwen. Ja, ik weet niet of ik dan heel erg... Uh... ...jaloers op moet wezen of iets dergelijks. Maar ja... hè? Uh. ...zal uh, jullie sowieso het idee hebben dat het hier allemaal païs en Kijk. is. Kijken, hoor. Want natuurlijk is dat ook het geval. Kijk hoor. Nou, het uh, gaat heel goed met die platenspeler. Hoort u dat? een uh, een met een uh, automatische fade-in en fade-out functie. I see you Boy, is it... oh. Nou, het gaat uh, van dagje. Ik uh, ben bijna geneigd om, uh, om Jaam de Heus eens een keer een uh, podium te geven in dit programma. Ik had trouwens begrepen dat Jaam de Heus uh, de laatste tijd uh, een beetje ongelukkig is, want uh, zijn computer uh, is stuk. Uh, dus eigenlijk, de bestandjes die we een hele tijd geleden van hem hebben, hebben gekregen. en hij krijgt natuurlijk ook niet zoveel geld van uh, Radio 51, nee, dat uh, moet je natuurlijk ook weten. Maar uh, uh, ja, hij kent toen niet zoveel geld. En uh, uh, ja, nu nou moet hij dat noodgedwongen allemaal op een cassettebandje gaan zitten opnemen. Dus uh, nou, dan moet ik dat nog een keer regelen als ik denk nou, dat ik er zin in heb. Maar als de, ik zou zeggen: als de radio directie zo graag wil. dat Jaap de Heus weer een podium krijgt in dit programma. dan moeten ze zelf maar zorgen dat hier een cassettedek komt te staan. En liefst ook eentje die beter werkt dan de platenspeler. Want uh, ja, ik heb hem nog steeds vol staan, maar ik hoor toch echt helemaal niks. Dat ik, hoor. Nou, zijn de beatmasters, dus dat zou je toch zeggen, dat is toch uh, pure kwaliteit. Wat mij dus op het onderwerp brengt, dat ik uh, toch maar voor de verandering... Jaap de Heus weer hier een podium ga geven in dit uh, toch uh, armatierige programma. En dat programma dat heet De Volle Laag op Radio 501. En de mensen die dat nog niet wisten, die weten dat dan nu. Uh, oh ja, nee, ja, maar dit is misschien ook wel aardig. Goed! mullig, mugs, oi, oi. Er is een mullig, eh. Ja, inderdaad. Jaap de Heus heeft een hele fijne neus. Is muzikaal en weer routineus. Wat nu een flop is en wat fabuleus. Daarom nu de Jaap de Heus platenkeus. Oh. Uh, ja, eh... Uh, nou, ja, daar uh, ben ik weer. En, ehm... Inmiddels uh, heb ik uh, toiletpapier kunnen kopen. En uh, dit uh, papier uh, is uh, wel van inferiore kwaliteit. En uh, dit is uh, rubriek uh, ja, Plaat de Heus, uh, Kuis van Jaap uh, de Heus. En uh, in deze rubriek uh, bespreek ik wekelijks weer uh, de allerbeste muziek. Uh, geïnspireerd op uh, de supermarkt uh, waar ik regelmatig mijn uh, bier haal. Als ik geld heb. En uh, als ik geen geld heb, dan niet. Uh, want omdat uh, Simone daar uh, werkt met haar poezelige handjes, ben ik geïnspireerd uh, tot het draaien van diverse muziek. En dit is uh, um, ja, uh, Jason uh, Day met het uh, nummer uh, Simone. Uh, Simone uh, met haar poezelige handjes en haar pijpenkullen. ...die zo schattig over haar uh, schouders dansen... ...en als hij dan voor overgebogen ligt zit... ...met de potten pindakaas in de weer... ...om uh, de boel uh, goed gespiegeld uh, te plaatsen... ...dan ook over haar uh, kokette borsten... ...die uh, weliswaar klein zijn... ...maar uh, wel geheel naar mijn smaak... ...en dat uh, spreekt mij aan omdat ik uh, liefhebber uh, ben... Um, ja, dit is uh, catchy uh, commercial uh, pop. Met uh, ondertonen van romantische lagen. En uh, die ge uh, ritmisch gedreven zijn uh, tot een, uh, uh, een dance record. En um, dit is uh, Live Love life uh, uh, En dat heeft niks met Live Lovejes uh, te maken. Maar met Jason Day. Die dit nummer heeft geschreven over Simone. En dat is toevallig. Want Simone is toevallig ook de... ...vrouw van mijn dromen. Die uh, uh, weliswaar uh, uh, uh, uh, jong is. Maar wel aantrekkelijk. En daar uh, trek ik mij uh, dan niks van af uh, aan. En uh, ja. Live uh, love life. En, um, toch even het verzoek uh, naar de radiodirectie om uh, mij uh, te voorzien. Van geld uh, voor deze rubriek. Omdat ik denk dat uh, ik. Uh, uh, uh, ...voorzien moet worden van beter uh, toiletpapier. Uh, want wat ik al uh, zei... ...dat ik uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ...ja, uh, toiletpapier van uh, inferieure uh, kwaliteit uh, beschikte. Uh, bijvoorbeeld met één laag uh, en zonder kussentjes. Uh, waardoor uh, als ik dan mijn billen uh, probeer te reinigen uh, voldoen uh, uh, van uw... Um, hoe heette dat? Bruine dingen. Dan heb ik... Dan heb ik het risico... Dat ik door het papier heen scheur. En waardoor mijn vingers... Onder zitten met... Deze smerige... Afvalstoffen van mijn lichaam. En dat... Wil ik niet wel voorkomen. En niet overkomen. En daarom... Het verzoek om geld... Want dan kan ik uh, betere uh, dubbellaags uh, wc-papier kopen mm. uh, in de Boni Supermarkt, waar nou. Simone ook werkt. En ja. zodoende kan ik haar misschien ook Is... treffen wanneer zij achter de kassa zit. En anders dan bij de koffieautomaat, waar ik dan uh, koffie nuttig uh, met uh, uh, veel genot uh, en schone handen. Uh, ja. ja. Want uh, ja... Um, dit uh, was uh, Live Love Life, oh, uh, ja. met de klaar? Jason deze. Is het klaar? Uh, van Simone. Ja? Uh, nee, wacht. Uh, oh. ja. Dag, doeg. Nou, mooi zo. Ja? Wat is er dan nou weer? Oh, ja. Nou, ik ben bijna blij dat het afgelopen is. En ik geloof dat uh, de radiodirectie hier wel erg blij moet zijn dat dit nou... Uh, ik heb nog één bestand over, dus ik denk dat ik volgende week nog even draai. En dan uh, verwacht ik eigenlijk niet dat er nog uh, mogelijkheid komt voor cassettebandjes. Dit is uh, een liedje over een uh, smerige, ja of in ieder geval uh, vieze, vieze robot. Dirty robot. Ja, dat is eigenlijk een beetje smakeloos. In het kader van uh, smakeloze muziek tijdens het eten. Ja. Oh, moet ik dan ook nog vertellen wie het, wie het heeft gedaan? Wie het liedje heeft gemaakt. Oh, moet dat ook allemaal nog? Arlene Cameron voor de mensen die dat heel graag willen weten. En voor de mensen die het niet willen weten, die had net gewoon hun, uh, hun oren dicht moeten houden. Energy Ja, oh wat leuk. Nou, het uh, is wel een beetje smooth. Ja, dat is Engels. Uh, nee, ja, ik bedoel maar weer te zeggen dat het uh, een beetje gelikt allemaal is. Dat die muziek een beetje gelikt is. Dat is een beetje mijn kritiek op dit programma momenteel. Uh, voordat u allemaal brief gaat schrijven, ik vind het ook. En bovendien, er was beloofd dat er... Uh, uh, ja, wat is die formulering ook alweer? En volgens mij was het iets met heel ongemakkelijke muziek. En... Uh, Even kijken hoor. Oh, wat is dit nou weer? Oh! Ja, nee, ik, er was een uh, belofte gedaan. Dat er een gevarieerd aanbod zou komen. en zenuwmuziek. om de spijs, spijsverteringen te verstoren. En ik geloof dat iedereen al een beetje gegeten heeft. Dus waar is het dan nou nog voor nodig, zou je bijna zeggen? Maar, um, Ja, nou ja, ik denk dan gewoon toch uh, aan, uh, aan een nummer als uh, Tracked. En dan bedoel ik gewoon een track, maar nee, tracked. Uh, een nummer, dus. Uh, tracked voor Valerie Solana's. Wie dat mogen wezen, heb ik geen flauw idee van. Maar uh, het is een nummer, en dat gaan we nu draaien. En daarna komt er nog, nog een nummer. Ja, wat is dat nou weer? Life in this society, being at best an utter bore and no aspect society, being all relevant to women. There are Pardon? Kind of Hallo? Uh, de mail. Sex. Oh. Destroy Pardon? Male sex. Ja, wat is dit dan weer voor uh, feministische propaganda? En het uh, was trouwens niet de plaatsspeler die dit deed. Dit is gewoon uh, productieniveau. Ligt niet aan mij en ook niet aan een computer. En uh, ook niet aan uh, Millennium Bucks. Zou de, de mobieltjes ook last hebben van de Millennium Bug, trouwens? Of zijn die al geüpgrade? Nou nee. ja. Vraag hem gewoon We af, hoor. Hmm. Hmm. Ik dacht eigenlijk dat de propaganda eigenlijk vorige week al was gedraaid. Heb hebben nou al een keer gehad, hmm. toch? Sleept. Shopping, bowling, shooting pool, playing cards and other games. Breathing, breathing, walking yeah. around. Mm -hmm. Daydreaming, Day eating, dream. playing with themselves, popping pills, going oh. to the movies, getting analyzed. Uh -uh, Traveling, uh -uh. raising dogs and cats, crawling on the beach, swimming, oh. watching TV. Listening to music, no. decorating their houses, gardening, sewing, nightclubbing, dancing, visiting, yeah, yeah. improving their minds, taking courses, and absorbing culture, lectures, plays, conflicts, party movies. Therefore, many for living with male or peddling their asses on the street as having most of their time picking up to now for novelness spending many hours of their days doing boring stultifying, non creative work for somebody else functioning as less than animals as machines or best if able to get a good job Oh nou kan ik er eigenlijk goed verstaan Co managing the shit pile What? Dat tekst allemaal zeg dat mag allemaal gewoon de radio Is dit, uh, is dit echt? Oh. Uh, uh, uh, uh, uh. Ja. Nou ja, het heeft wel iets met spijsvertering te maken deze muziek. Nou, het, uh, leuk voor kinderen deze muziek, want heel veel uh, geesten en zo en poepjes. Oh oh oh oh oh president oh. ja. nou, het is wel nog nooit eerder gedraaid op radio 509 denk ik dan nou ja Want uh, er is in ieder geval niemand te jong uh, voor deze muziek, denk ik. Of toch, uh, Dani Siciliano heeft een uh, antwoord geschreven op dit nummer. Of het nou wel te jong is, als je dan te jong kan zijn voor dit nummer. Ja, mag ik? Hallo? Hallo? Ja, ga oh het gaat gewoon al door dit nummer lijkt wel. Oh. oh. Nou, dat is toch echt Dani Siciliano. Een vrouw volgens mij. Ik zie heel veel rode... Rood geschilderde... Nagels. Nagels, dat is het. Ik denk, we zijn het ook alweer. komt me bekend voor. Maar ja, ze waren ook rood dus ik had ze niet herkend als nagels. Ziet u, mijn nagels zijn gewoon... Nagelkleurig. Nagels hebben helemaal geen kleur do, I'll beat it up, no I have to, I'll fight you for it, for freedom you, for temper you, Hand it to, but this is now, it was not like this, I was too young, for such a kiss, I had no means to bend you all. no place must spend,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 Kanloze liever en de postvak van onze lieve mensen en een vuilbak. onze lieve mensen en onze lieve mensen en onze lieve mensen en een vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. Radio 501, ja, Postbus 26. Oh nee, helemaal geen Postbus. 501, ja. Hè, nee, nou. Nee, weet u wat het is? Eh. Uh... Ik heb ook een brief gekregen, maar niet zomaar een brief. Normaal gesproken krijg ik heel veel brieven, net als straks voor die belservice. Kom zo ook nog even hoor. Even kijken hoor. Nou, maar deze brief is vrij uitgebreid, moet ik zeggen. Zal ik hem even voorlezen? Dat lijkt me nog wat. wat. Weet je wat, ik lees anders de brief gewoon even voor. Uh, ja, hoi Lucien. Oh, wie zat dan weer? Uh, sorry dat het even duurde voordat je deze cd toegestuurd kreeg. Ik heb het even echt dru vreselijk druk gehad. Oh, dat ken ik ook wel. En daardoor was het toesturen een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar nu dan alsnog. Ik ben al ruim 25 jaar. Hobby, matig. Oh. Matig bezig. Ik ben al matig bezig. Oh, dat, dat belooft niet zo heel veel. Met het schrijven van muziek, muziekteksten en gedichten. Ongetwijfeld had je mijn site muziektekstengedichten.com al bekeken. Muziekteksten-gedichten.com al bekeken. En Misschien had u al uh, volle laag.k bekeken. Ziet u dat het niet geactualiseerd is. Maar dat geeft de zijde. Daar is een hoop van mijn werk op terug te vinden. Ik probeer hier echt een interactieve site van te maken. Zo ben ik bezig om al mijn gedichten in te spreken zodat radio zo de radiostations. Ook zodat radiostations kunnen laten horen. Of slechtziende of blinde mensen het toch kunnen beluisteren. Zeg, uh, wat is het nou? Ik kan toch uw gedichten ook wel gewoon uh, voordragen? Weet, weet wat? Ik ga anders gewoon zo een gedicht van u voordragen. Pot voor drie dubbeltjes. Wordt hier even... Wordt mij even in het twijfel getrokken. U weet toch prima, dondersgoed. Dat ik goed een gedicht kan voordragen. Wat is het nou weer? Nou, uh, ik dacht ik ga zijn muziek draaien. Maar ik ben eigenlijk gewoon... Uh, gewoon beledigd. Ik ben gewoon beledigd en... Uh, in dat kader denk ik dat het goed is om even tot rust te komen. Ja, die, die cd van Ludo Beninger kan me even helemaal de weer krijgen. En ik weet heusel dat cd's helemaal niet de blaf weer kunnen krijgen. Pot voor drie dubbeltjes. Ik ga gewoon even gezellige kerkelijke Russische Pussy Riot muziek opzetten. Ja, de orthodoxe kerk. Ja, helemaal boos. En ik ga straks gewoon een gedicht voorlezen, gewoon om aan te tonen dat ik het wel kan. En dit is gezellige Russische katte, uh, nee. Russische, orthodoxe pub muziek. Speciaal voor de Poesie want die zijn vergeven, toch? Want dat is het ook weer. Even tot rust komen hoor. Ja, het, is toch, het is toch heerlijk? Het is toch gewoon, gewoon goed? Ik krijg je helemaal zin om mee te doen? Waarom zingen ze eigenlijk geen jingle in? He? Waarom zingen ze eigenlijk geen jingle in? Dat kan toch prima? He? Onbekend en opkomen het talent hier op Radio 51. Het hoorns Byzantijnse mannenkoor. Schwete Dat was het Hornsbyzantijnse Mannenkoor. Onbekend opkomend talent lijn, dat Zuiderzee-stadje. Hoewel ze bestaan al 30 jaar. Maar we hebben ook al in Rusland opgetreden. En Groot-Brittannië, geloof ik. En Malta. Dat is wel heel lang geleden, hoor, trouwens. Uh, voor jou deze muziek. Ik wilde wil eigenlijk een ander nummer laten horen. Ja, doe nou toch deze maar deze. Oh ja, je wilt natuurlijk weten hoe deze heet. Lotte van Dijken zit met lange I, CK en een uitroepteken. Nou echt, geloof je me niet ik of zo? De vogels trekken samen, tot zwarte wolken in mijn hoofd. Ik zeg ik zie ze, zie jou nog altijd. Ik laat ze schrikken, dan zijn ze Nog, nog. Ja, inderdaad is nog steeds Lotte van Dijk, lichtpatroos, op Radio 501, op Radio 501. Nee. Schipperskind, hou je vast. Studio studio. Nou, denk ik volgende week maar gewoon even een artiest uitnodig. Ja, dan ben ik in ieder geval niet alleen. Als we dan weer steden gaan lopen sjouwen, dan hoef ik me niet alleen te voelen of zo. Ik voel me hou. natuurlijk niet alleen, want jullie luisteren allemaal. Maar toch, hou het gaat om het gevoel, het, uh, het idee, de bedoeling. Vind. Waarom is Lotte van Dijk eigenlijk niet hier in de studio? Wat is er nou weer? Op het water waarin jij weer spiegelt voor je. Nou, dat was weer een liedje van een plaat van Lotte van Dijk. En eh, mocht je die plaat willen hebben, stuur dan even een e-mail naar Lotte van Dijk. Of ga naar de Platenzaak. Waarom kun je niet gewoon naar de Platenzaak gaan? Waarom moet dan iedereen weten waar ze een plaat kunnen krijgen? Waarom moet ik dat dan nou iedere keer vertellen? Goed, uh, lege plaats in de stad is deze plaat, zo heet dus, hij. Uh, en uh, als je dacht, uh, heeft het nog een missie of zo? Nee, maar dit nummer wel. Hallo? Ja. Wat is dit nou weer? Het is toch ook werkelijk waar. Ja? Oh. Hé! Hey, hey. Nou, dit uh, zijn de sounds, de geluiden van het vandaag. Met een liedje! Met een missie. Met een liedje, met een missie. Of gewoon met een missieliedje maar dan niet van de evangelische missie maar denk ik maar van de muzikale missie dus Langs duurt, dan ga ik gewoon de plaats van je hoofd draaien. Hoor dan! Niks meer aan te doen. Long way down. Stick around. Wat voor die wat een nummer. Amerikaanse rotmeuk. We zullen straks even kijken wat die roomsplaat doet, want die vast beter dan niet. Maakt verdoor hier wel uh, Green Day ofzo, want die zit nou hier. Dat weer je de plaat voor je hoofd. Nou, dat was hem weer hoor. We hebben het hier gehad. Kunnen we weer verder met de andere muziek? Dat is een lang nummer eigenlijk. Wie heeft dat nou weer bedacht? Oh ja, dat was ik zelf. Kijk, ja, ik mag hopen dat. Uh... Nog wat wordt. Voor de mensen die zich afvragen wie dit is, zoek het op of luister nu gewoon, want dan ga ik het zeggen. Zijn dat balcony players uit Utrecht en Amsterdam en New Orleans? Snap je het al? Oh. Ah, Voor mij zijn ze weer op toe of naar nou, Goes of zo. Ah. Had ik al gezegd, volgende week Daniela Cornelis in de studio. Nou dan. Had ik nog niet gezegd. Oh. Nou, dat heb ik net even geregeld. Ja, dat doe je toch gewoon zo? Gewoon regelen, weet je wel? Uh -huh. Nou, dit nummer mag wel even gauw even wat vaart krijgen, jongens. Ja, en nou komt hij hoor, nou komt hij. Het begint al een beetje te verbeteren dit. Maar het is in ieder geval beter dan de plaat van jou van deze week, zeg. Oh, nou komt hij hoor. Ja? Rutte. Ach, kijk. Ja, ik moet ook niet klagen want ik heb ook de horns Byzantijns mannenkoor gedraaid dat was natuurlijk ook niet echt uh, up tempo zullen we maar zeggen maar ja dat is in de kerk hè op het moment dat je daar up tempo muziek gaat draaien dan word je opgepakt naar de naar de strafkamp gestuurd in Siberië heb je poesjes. We gaan natuurlijk zo eens even een rubriek doen. Te weten De uh, belservice! Ja, inderdaad, de belservice, dat is mooi. Uh, ja, want ik zou dat in het eerste uur doen. En het is nog net het eerste uur, dus ik denk dat het goed uit. We gaan het gewoon doen. Ech. Ik ben ook wel een beetje zat dit. Ik kan niet gewoon een oude svd houden. Dankjewel. je Want het is tijd. Nou, natuurlijk weten jullie dat de volle laag uitermate goed is in een probleemoplossend vermogen hebbend. Nou, terwijl we de zinsconstructie nog niet echt opgelost hebben, maar goed. Uh, we zitten hier uh, natuurlijk niet voor niks uh, op de radio, want uh, we proberen natuurlijk mensen te helpen. En in dat kader uh, hebben we natuurlijk die nieuwe rubriek de belservers. Vorige week lost al iets op met klim op, dan toch wel weer En uh, We hebben nu een echte liefdeskwestie. All you need is de volle laag, zo maar zeggen. En, uh, Ja, nee, ik, ik denk dat het goed is om even die brief voor te lezen. Van Jolanda komt die brief. Eh, uh, Ja, ik, hallo uh, redactie. Ik zal hem even gewoon schuin even doorlezen. Want daar hebben we helemaal geen tijd voor. Uh, voor dat het uitgebreide epistels. Maar die komt er in ieder geval. Jolanda is heel erg uh, verliefd. En, uh, Ja, zegt ze. Hoe heet die gast ook weer? Ik kan het niet zien. Maar uh, nee, wat ik, uh, wat ik dus wilde zeggen... Mag ik even? Ja? Hé? Nou, inderdaad. Uh, wat zullen we anders even zeggen? Hier, gewoon hier gewoon op de radio. Uh, nee, want uh, het gaat dus uh, eventjes uh, op het volgende. Want uh, ja, Jolanda, had ik het al gezegd? Had ik het al gezegd, uh, Jolanda? Ik probeer even te luisteren naar de luisteraars, maar er wordt natuurlijk helemaal niks door gezegd. Maar goed, in ieder geval, wie we aan de lijn krijgen, weet ik niet. Maar dat gaan we gewoon zeggen. Jolanda, even kijken. Ik kan het ook niet vlezen. Of was er helemaal neergezet, Dat weet ik ook niet. Nou, we hebben wel zo'n telefoon, maar dus dat komt helemaal goed. In ieder geval, ze kent hem van, van gymnastiek. Gymnastiek? Ach, maakt het ook allemaal uit, Dat is een rotbrief. Echt ermee. Uh, we gaan nog gewoon, gewoon even bellen. Wat, wat dacht je daarvan? We gaan even bellen? Ja. Het gaat die rubriek nou slecht, slechts. Hè. Ik, kan, ik kan zeggen dat ik hem in het volgende uur nog een keer ga doen. Want uh, dit schiet er allemaal niks op. Kijk ja. even kijken hoor. Nou ja, we nu, nu maar hopen dat, uh, dat meneer... Uh... Ik weet niet eens hoe die heet. Hoe heet hij nou eigenlijk? Hoe heet hij nou eigenlijk? Nou, even kijken hoor. Oh, hé, hey, hoor ik nou, eh, uh, oh ja, gaat over. Uh, gaat er in ieder geval iets goed. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, laten we hopen dat dit. Ja, goedendag uh, met eh, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met de belservice. met wie spreek ik eigenlijk? Ben me Ah! Bent u, eh, uh, bent u, eh. Uh, oh. Ja, ik heb hier een brief gekregen van iemand. U bent, in de, u bent op de radio. Oh, wacht even. Ik neem de telefoon op voor iemand. Wacht even. Oké. Okay. Wat krijgen we nou weer? Wat krijgen we nou weer? Ik neem de telefoon op voor iemand. Wat is het nou weer? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Wat is er nou weer? U, u ja, het bent... is er? Ja, oh sorry hoor. Eh. Uh, ik moet even bijkomen, want ik, ik heb dus een uh, brief gekregen van Jolanda. Uh, en eh. Uh, ik, ik ben voor de radio. Ja, en? Nou, uh, ja, nou, uh, ziet u? Het zit uh, als volgt. Ik uh, heb hier een brief gekregen van een Jolanda. Uh, kent u eh, uh, kent u iemand uh, die Jolanda heet? Ja, die ken ik wel ja. Oké, okay. nou, dat klinkt ook niet echt heel erg enthousiast. Want eh. Uh, wat? Uh, hoe eh. Uh, eh, uh, nou, wat? Uh, hoe zit het nou? Ik ben helemaal op gebracht uh, hier. Wie was er nou net? Ja, dat was iemand die is bij me thuis. Oh, nou ja, dat kan. Uh, maar uh, nee, ik heb hier een brief uh, gelegen van, uh, van Edie Hollanda en die zegt. Uh, ik uh, ben, ben, ben zo, uh, ben zo uh, verliefd. En uh, ik durf dat niet zeggen. En daarom bellen wij natuurlijk, want wij zijn van de Belservice en uh, die, die uh, probeert natuurlijk de mensen even duidelijk te maken wat er nou aan de hand is. En uh, er is dus iemand uh, verliefd hè, K kent u, u kent jouw daar dus? Ja, ja, die ken ik wel, ja. Ja. En, en, en, en die is dan verliefd op? Nou, op u. Zeg maar, hè? Ah ja, ja. Ja, ik had al zo vermoeden dat je dat ging zeggen. Oh, ja, u dacht ik krijg de radio aan de lijn en uh, vervolgens zal het wel over landen gaan, bedoelt u? ja nee maar je zegt ze is verliefd en ik uh, denk ook oh, god die moet mij hebben hoe ho zou dat dan weer ja nee dat ga ik niet uh, ga ik niet zomaar zeggen op de radio dus niet eh uh, nou, ja, dat is zaken dat, dat, het is toch uh, uh, dat vinden we juist heel leuk natuurlijk want we zijn hier toevallig uh, nou we zijn toevallig wel een probleem op te lossen meneer dus uh, zegt u het maar want uh, uw naam is toch uh, fabian of niet ja ja ja ja, klopt. Maar, uh... maar ik, ik ga niet zeggen waarom. Maar... Maar... Nee, dat, dat lijkt me niet, niet aardig. Maar, maar vind, vindt u haar uh, wel aardig dan? Uh... Ja, ze is verder wel aardig en zo, maar Ja, ja nee, het, en het gaat ervan... niet u, u kent haar toch van uh, de gymnastiek, uh, begreep ik uit dat brief? Ja, klopt, ja, klopt, klopt. Ja, en uh, dan sta je mooi op afstand van elkaar en dat is prima zo en dat houden we ook gewoon maar zo. Oh, u bent, uh, maar wat, wat, is het dan precies? Uh, wat, u, u, u doet dus aan gymnastiek, uh, begrijp ik? Ja, dat klopt, dat klopt. Uh. Uh, je moet wat doen om in beweging te blijven. Ja, want ik draai nou een nummer ergens in Haarlem of zo. Uh, wat, uh, uh, dus u hoeft het uh, de sport in Haarlem, begrijp ik? Ja, nou, dat klopt, ja, dat klopt. Ja. Nou, maar... uh, ja. Uh, ja nee maar maar uh, uh, nou, we zitten natuurlijk nog nou nee we zitten hier natuurlijk met iemand met een uh, een, uh, een vlammend hart die uh, zit daar uh, iedere keer gaan ze naar, uh, naar het gymnastiek toe en dan springt, uh, springt ze over de bok heen en dan denkt u uh, denkt ze eigenlijk van uh, ach uh, sprong ja. ik maar uh, over Fabian heen dat is het een beetje ja ja en, ja en uh, maar, dus ik probeer eigenlijk even maar luister, wat, luister, wat wat is het ze nou wat luistert u nu ook mee dan Luistert ze ook mee dan? Nou, dat, dat denk ik dan wel. Want uh, ja, ze schrijft toch ja. echt een brief aan de volle laag. En dat is dit programma hier. En toen ze het is, in de herhaling luistert. Maar ja, dan luistert ze alsnog mee. Maar dan in de herhaling. Snap je ja. het nog? Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, laat, laat ik het dan gewoon als een goede tip naar haar toe doen. Dat ze misschien is een, uh, ja? Ja, iets moet doen aan, uh, ja? aan, aan de hygiëne van de mond, zeg maar. Pardon? De adem ruikt niet zo heel erg fris. Oh, oh is dat zo? En dat, ja, nee, dat... dat, dat ja. Goh, ja. doe daar eens wat aan Jolanda. Ja, nou, daar heeft hij wel gelijk in, want het ja, zet het heerlijk ben... als mensen uit hun... Uh, ja. Uit hun... Uh, uit hun een, uit een, een maal een, st uit een stinken. Waffelen, ja. Ja, Gigo, ja. En, ja, dat... ja heeft hij heeft het toch ja. netjes uitgedrukt, uh, persoonlijk. Ja, ik vind het dan uh, ja, jammer dat het zo op de radio moet, maar... Ja, ja maar het, ik denk uh, dat het is wel heel duidelijk natuurlijk. Maar, ja. maar begrijp ik nou ook gewoon uh, dat, uh, zeg maar, in het kader van uh, wijze lessen, dat... Uh, dat uh, maar wat, wat betekent dat als hij niet meer uit de mond denk dan is alles uh, pijs en vrij? Nou ja, dan verder is het... Ja, ik heb er verder nooit zoveel mee gesproken natuurlijk, ook om die reden. ja. Ik heb er altijd een beetje ontlopen, ook eh, zo, Ja, natuurlijk. Weet u toevallig of ze binnenkort jarig is, want dan heb ik misschien wel een idee. Een nieuwe tandenborstel. Nou, bijvoorbeeld, of uh, mondverfrisser of zo. Oh ja. ja, dat zou misschien, ik weet niet wanneer ze ja, jarig is. Ja, want ik vind persoonlijk altijd uh, erg onbehoorlijk als mensen uit hun uh, mails zinken. Ik heb er ook wel eens iemand in de studio gehad. Ja, en uh, daar heb ik toch achteraf wel even de waarheid over gezegd ja dat is het gelijk Het ja, is gewoon gewoon uh, je... om te zeggen ja nou ja ja, we, een maar, ja nou ja het is ook wel zo maar uh, wat we wel weten je probeert natuurlijk een gesprek op gang te houden en uh, vervolgens uh, word je heel afgeleid door uh, door de geur ja ja Rek, is waar ja ik kan me ook voorstellen dat dat met het gymnastiek ook wel lastig is want ik ik ik weet niet hoe dan de anderen daarop reageren of daar uh, bijvoorbeeld nog uh, uh, als groepen uh, daar nog iets over gezegd kan worden nou ja, je hebt natuurlijk toch een beetje je eigen ruimte nodig bij het gymnastiek en zo. Dus dat, dat gaat wel goed op zich. Ja, want het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat jullie elkaar moeten helpen als uh, bij het in de touwklimmen touw of zo, bij de ringoefening uh, of zo. Nou ja, er zijn wel dingen natuurlijk die je uh, in assistentie doet en zo. Maar ja. over het algemeen valt het wel mee. Je moet toch ruimte houden vanwege, uh, ja, omdat je anders iemand knock-out kan schoppen of zo gaan. Ja, precies. Dus ja, je moet sowieso wel een beetje afstand houden. Ja. Goh, nou, ik, uh, ja, en ik, ik, ik denk toch, uh, maar ik voel toch dat er nog mogelijkheden zijn. Uh, dus dat wil ik dan wel aan Jalanda meegeven, eigenlijk. Ja, nou ja, uh, we, we kunnen er eens over praten, natuurlijk. Ik bedoel, dat kunnen we al eens. Dus, uh, ja, dat kunnen we gewoon als volwassen mensen doen, natuurlijk. En dat, dat kunnen lijkt we me altijd ik nog zien. Ja. Ja. Dus uh, nou, dat is, lijkt, me, lijkt me volstrekt duidelijk. Dank u wel Niel, voor de beantwoording. Ik uh, ben toch blij dat er dan toch nog misschien een mogelijkheid bestaat. Mocht, uh, mocht dat Giegel een uh, keer afgelopen wezen. Ja, nou precies. Nou, ik zou zeggen Joland, doe er je, je ding mee en dan spreken we elkaar wel weer op de gym. Dan... Nou, ik, het, uh, dank u wel voor deze moedige woorden. Ik, ik constateer dat er toch uh, mogelijkheden zijn en uh, daar dank u uh, Fabian uh, toch uh, hartelijk voor uh, deze. Ja, oké. Okay. Prettige avond nog. Da. Ja, prettige avond en Ja, nou, dat is fantastisch. Uh, nou, het lijkt me tijd voor een stukje muziek. En waar uh, ik wat kan wat beter wezen dan natuurlijk... The Air That I Breathe van de Hollies.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 op je computer of je mobieltje. Ieder geval 501 echte muziek. Echte radi-radi-radi-radi-radio, radio, radio, radio, piano, Blas, instrumenten en drums. Komen allemaal voorbij hier in de halfvolle laag. Want je wordt toch je en al je eten in je kraag. Je schrikt je toch dood? Wat een halve zoveel herrie Zo luid het de hier Op jouw radio Zo op je trolp op op Dacht je even rustig ontspannen in de nieren Nou dat is dus niet waar vandaag Is onbeer in de volle volle volle volle halfvolle laag Nee, het wordt echt niet mooier en vriezen, en dooien, rond kronen en tooien Hij zit te klooien, wat er of je, met platen te gooien. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, Al volle laag, Al volle laag of nog één. De volle laag op Radio 501. Studio Sport is weer op tv, 103. En dat precies weer tijdens het diner. Ja, het diner. Maar de volle laag gaat vandoor, Dus zingen wij weer in koor. Uurtje, 2, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, aan het luisteren zijn. Mensen, mensen, mensen, mensen. We zijn weer op de helft. Wat had ik dat al gezegd? Ja, dat had ik al verteld en gemeld. Wat krijgen we allemaal in dit tweede uur. Misschien krijgen we een gerepareerde platenspeler met aarde. Want waar moet die aarde heen? Ja, naar de aarde. Maar waar is de aarde? Dat is de vraag. Zijn wij niet allen op aarde? Om de aarde te vinden en onder onze voeten te voelen en te aarde. Uh, gedichten natuurlijk, van niemand minder dan Ludo. Wat was zijn naam ook alweer? Oh ja, Ludo Benninger. Uh, want uh, ja, die beweerde natuurlijk dat uh, hij alle gedichten moest inspreken... om ze op de radio te kunnen laten horen. En dat is nu niet waar, want wie kent mij? Ik ken mij, en ik weet dat ik dat ook wel kan. Even kijken Laten we zo zeggen, ik heb er net ook een gedicht over geschreven. Ik moet hem even opzoeken. Nee, dat ik hem even moet opzoeken, zeg ik net. Dat hoort toch? Dat hoor je dat weer niet. Ja, dan moet je ook gewoon dichter bij de boxen gaan. De speakerboxen. Mag ik niet zeggen. Luidsprekers. Of zoiets. Uh, contractueel verplichte apparaten om uh, geluid te verspreiden. Uh, ja, weet je wat anders doe ik dat gewoon? Ja, mag toch wel. Ik mag toch... Ik zeg, ik mag toch wel even. Nou? Nou? Nee, ik, ik probeer even duidelijk te maken dat natuurlijk bepaalde elementen behoren in, in dit rode programma. En in dat geval leek het mij heel aardig om dan toch in het kader van uh, poëzie even een gedicht uh, voor te lezen. Over deze, deze situatie die zich voordoet. Ja, maar dan maar weer op. Even kijken. Gedichten. Oh, oh dat is wel snel. Nou, dat, dat werd net leuk eigenlijk. Dat was ik even aan het denken. Dat het gewoon net leuk werd. En vervolgens gebeurt dit. En uh, ja, er is gewoon uh, bepaalde, bepaalde methodes. Die uh, bepaalde... Dingen, ja, gewoon, uh, ja, gewoon, uh, ja. Nou, dat, dat wordt lekker. Um, je, anders draaien we gewoon even voetbalmuziek. Mag dat niet gaan? Of houd je ook een naam een minuut op? zal wel weer een een minuut ophouden. Maar Het begint allemaal niet gewoon. Nou, wat is dit nou weer? Pot voor drie dubbeltjes. Zo, zo, zo zijn we toch niet getrouwd? Bovendien, ik ben helemaal nou niet getrouwd. Dus begin er niet over. Gewoon een rotluisteraar ook. Even kijken. Waarom wordt er nou weer niet gereageerd trouwens? Dat zijn in ieder geval passief publiek. Alleen maar een beetje aan het luisteren. Uh, rot, rot, rot. Het gaat over een zebra. Gewoon om jullie te pesten. Een liet over een zebra. En weet je wie het is? Zoek het even op. Nee, dit is Burenbergen. Dus ik zou zeggen, hoedje, bergje. ...voor deze wel Ik kan Ik kan Ik kan Ik kan Ik kan a Ik kan Ik kan Dat nummer hoorde je nog nooit eerder op radio 501 Poëzie. Er kwamen brieven binnen van mensen die schrijven. Die denken dat gedichten voorgedragen door DJ's niet beklijven. Ludo, jij. Yeah. Schreef mij in een brief met klanken die mij deden kweelen. In toonaarden die weer klinken tot in de bergen van Denen. Dat ik, de presentator van dit programma, gedichten van u. Niet voordragen kan. Daarom spreekt u in. En luisteren wij dan af? Wel nu, Ludo. Deze bouwde opmerking. Doet mij staan. Zo, nou dat was ook weer even duidelijk voor Ludo. En ondertussen stoppen wij even... Een vervaren in de, in, de, in de jukebox. Ja, wel, u dacht natuurlijk... Ja, wat, wat zijn we toch aan het doen allemaal hier op de radio? Het is natuurlijk bespottelijk... Dat er bepaalde gedichten... Gedacht wordt dat... Wie gaat er nu met zijn autolichten in hem ogen? Terwijl ik een... Teksten, probeer internet typen uh, op, uh, op het internet. Uh, het is een medium waarop verschillende computers met elkaar uh, verbonden zijn. En terwijl wij hier de uh, bepaalde muziekteksten, streepje gedichten.com van Ludo Benninger. Ludo, als je luistert, ja inderdaad, het gaat om jouw gedichten, Ludo Benninger Home. Uh, terwijl wij even denken aan vier regelgedichten, De Aarde Huilt Gedichten. Alle acht gedichten per pagina, oké, dat is mooi. Even kijken. Het zijn uh, allemaal gedichten van uh, Ludo en uh, met Bumo Stemra-nummers uh, uh, erbij. Even kijken. Uh, ja, Het um, is even goed dat er uh, misschien wel een leuk vast item gedichten van uh, Ludo Benninger uh, bijgedragen. Uh, en misschien draaien we ook nog wat in die plaat. Maar ja, dan moet ik eerst die brief helemaal uit kunnen lezen, zonder dat ik mij, uh, ja, mij aangesproken voel. Uh, even gewoon over dat hele gedichtige meuk. Uh, ja, ik was dus bezig met, uh, met die achtergrond. Ik vond het op zich wel een mooie, een mooie poëtische achtergrondmuziek. Dus uh, wat dat betreft komen we gewoon even terecht in het thema poëzie. En dat gedicht heet Lieve Meid. Lieve Meid, mijn hele leven lang ben jij mijn leven. Ja, zo is een moeder, die maakt haar kinderen graag blij. Maar soms, heel soms, mijn lief, kan ik eventjes lief geven. Maar jouw liefde blijft dan toch zo onvoorwaardelijk voor mij. Jouw liefde en jouw steun zijn zo belangrijk, lieve Sordana. Zonder jou en zonder Nedim zou ik niet weten wat ik moet. Jullie geven mij kracht bij alles wat ik doorsta. Het houdt mij op de been en het doet mij o oh zo goed. Liefje, misschien zeg ik je niet altijd de juiste woorden, maar besef, lieve Sordana, wat is dat nou voor na, trouwens? Je zit heel diep in ons hart. Misschien zeg ik soms dingen die je lieve toch niet hoorden. Vergeef mij alsjeblieft, dan ben ik wat verward. En al die gebeurtenissen die onze ziel zo hebben bekrast. Jullie sleepte ons er doorheen en dat gaf zo'n goed gevoel. Ook voor jullie was het verlies, ook zeker een zware last. Maar door veel met elkaar te praten, kreeg alles weer een doel. Het oh, liedje is afgelopen. Het gedicht trouwens nog niet, uh, even kijken hoor. Uh, we gaan nog gewoon even verder. Ja? We doen gewoon even dit nummer erachter aan. En ik denk dat het wel iets dat te maken heeft met het laatste couplet. Ja? Bedankt voor het geduld en dat lieve telefoongesprek. Bedankt voor jullie hulp, jullie steun en jullie kracht. Lieve Sordana en lieve Nedim, jullie hart zit op de juiste plek. Wat jullie voor ons hebben gegeven, heeft de pijn... Heel veel versacht. Bedankt. Jullie moeder. Dat moet toch hoog. Ik ben helemaal vol. Apropos. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Eh, jongens, dit is natuurlijk uh, een geweldig onderdeel. Uh, voortaan iedere week uh, de gedichten van Ludo Benninger op Radio 501. Even kijken hoor. Zou we ondertussen even... Uh, ja, want het kwam natuurlijk op neer dat het om geld ging. Even kijken hoor. En dit is toevallig volgende nummer. I Need Some Money. Uh, van uh, Dijf Sanders op Radio 501. Radio 501. Radio 501. Radio, radio, radio, radio, radio 501. Brr! <sweak> Ik heb nog niet duidelijk waarom dit nummer nou I Need Some Money heet. Oh, bedenk dat trouwens dat ik... Ja, ik moet nog de rampspraat doen. Maar ziet u, ik was een beetje in de war. Dat kwam natuurlijk door uh, al die uh, interactieve elementen de afgelopen tijd. Ik ga ik alleen van in de war. Dus dat doen we dan maar niet meer. Want daar weet ik ook niet meer. Welke volgorde ik nou aan moet houden in de rampspraat en nu begint het temp worden, dus ik ga er maar niet meer he praten, want dan ga ik alleen maar snel praten, want dan krijg ik krijg er niet meer door wat ik heb gehoord. Dan weet ik gewoon niet meer wat ik moet zeggen, dan weet ik, moet ik niet meer hoe ik moet praten waar ik over moet hebben en waar alle hebben geweest zijn. Dat moet daar zelf geloof ik dat op de radio. Maar dit ga ik maar niet meer doen. Aflopen. Nol aflopen. Aflopen. Nou, doe ja. nou, ik wel hartstikke best voor zijn geld. Dijf anders. En uh, dit is ook oh, de rampje. Wat ik het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ramsplaat, dit is een zo lekker ramsplaat. Ramsplaat, die voor een habbekras in het schap staat. staat, ramsplaat, Dit is een zo lekker ramsplaat. Ramsplaat, die voor een euro van naar huis gaat. Ja, het is tijd voor de Ramslaat. En dat treft... Want ik ben ook klaar voor de Ramslaat. En we hebben vandaag een hele bijzondere kandidaat. Eddie Zoe. Yes. Eindelijk bekend. Ik bedoel, PTR Rens kent iedereen natuurlijk. Maar wie kent Eddie Zoe nou niet? Ja, nou Eddie Zoe heeft kennelijk een plaatje gebracht. En iedereen kent hem natuurlijk van... Bijna, bijna raak. Oftewel, helemaal, helemaal niets. Nou, en uh, ik weet niet of dit, uh, deze hitte bijna raak is. Heb ik nou de goede erin gedaan? Of is ik dan nou weer hetzelfde uh, te draaien? Ik geloof dat ik, ik... Voor mij heb ik hem hier gedaan. Even kijken, is dit, uh, dit Eddie Zoe? Nee, voor mij is dit geen Eddie Zoe. Eddie Zoe. Ja, want iedereen doet bijna raak. En dit is dan het nummer... Hij vindt witte sokken. Oh, het is, ja het is wel zo. Ik heb een smaak van lik me fesje. Oh, lik me vestje. En ook dat fesje staat nog knew. Pardon, zo. Wat een echo trouwens. Ik wil, ik wil ook wel even echo zakje runnen Nou inderdaad een zakje runnen. En zonder 50.000 plus per jaar. Oh wacht, ik ga even de tekst erbij pakken. Gaar echt elke ja, keer vind goed, goed fout. Oh nee. En de TV vind jij klote. Oh. Oh niks gemeen. dat oh, betekent dat dat ik er niks gemeens over mag zeggen of uh, Jij hebt een mening over alles en wat. Oh ja. Je weet het beter, beter, beter, beter dan iedereen. Dan iedereen. Hey, ik kan hem mee zingen. Je hebt het eigenlijk wel met, met mijn me, al me al gehad. Altijd de geweten, de wij hebben niks gemeen. niks gemeen. Oh, nee. Jij vindt hardrock kut. Doe mij maar, doe jou maar Barzato, want zingen kan hij wel en dan mag er ook wel wezen. Waarom ik voor je viel, dat is mijn raadsel. Ik kijk naar ja, straks ik kont, net heb je strakke kont, netjesheid. Doe je al maar Borsato? Hallo. Want zingen ja, dat kan die wel. Nou Ik geloof dat je deze plaat ook kan winnen. En hij mag er ook nog Maar ik wil eerst een kaktus hebben voor Peter Rensen. Daarna gaat deze eruit. Waarom ik voor je? Er dus een goed uh, voorstel komt, dan mag is het wel. een raadsel. Kijk naar je strakke, strakke kont, kon net hoe je, je zei. Daar elke kleur zou worden, worden uitgewezen. Oh. En je vindt huisdieren lastig. En baby's, baby's hoeft, hoeft ook niet. niet. Moet je horen, gewoon een heel orkest Jij uit de kast getrokken. Je weet het oh, die is er vrij, jongens. Even mee zingen. De regen. Ik, Ik heb wel eigenlijk met jou wel gehad. Altijd geweten, wij hebben niets gemeen. Oh, Ook weer geweld. Hé, hey, met Lucien. Ik spreek met King. Oh, oh. Ja, wat, uh, zeg... wat zei hij? Ja, wat zegt u? Zegt u het maar uh, op de radio? Had, had, u, had, uh, u, had, dat... u, had u een lening over de Ramsplaat? Eh, uh, nee. Oh, nou, dan... Nee, dat niet. Waarom belt u dan? Ja, omdat ik jou even moest zeggen. Oh, ja, ja zegt u het maar, uh, iedereen luistert mee. Ja, nee, daarom. Dus dan uh, bel ik zelf terug. Oh, is het weer uh, geheim? Nee, je vindt ja. toch gewoon niks, hè? Ik heb ook al gezegd, Eddie Zoe, je mag van mij wat dat betreft gewoon de play doorgetrokken worden. Wie? Je bent gewoon aan het luisteren. Het nummer eh, niks gemeen van Eddie Zoe, dat mag van mij wel door de, door de play getrokken worden, de nieuwe Ramsgewaad. Uh, ja, nee, daar kan ik me op zich wel bij aansluiten. Oh, dat had je niet had kunnen zeggen van tevoren. Nou, bedankt. Eh, nou, ik spreek je zo nog wel even dan. Hij is goed. Nou, dag. Als hij nou ook een mening heeft over Eddie Zoe of een van zijn platen, uh, die, kan je, die kan je gewoon spuien. Hè. Natuurlijk uh, 029 00 Maar dan weet nog niet of ik alles had gezegd over die plaat. Helemaal niks nou, Helemaal niks gemeen. Ah. Nou, het einde is wel, uh, wel goed. Het einde is wel goed. Oh, nou. Dan heb ik toch helemaal uitgezeten. Dat is dan wel weer knap. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat er iemand tussendoor zat te bellen. Wat is er nou weer? Waarom word ik nou weer in één keer gebeld en dan gaat het niet eens over de rangsplaat. Maar dan werd wel gezegd dat uh, wat dat betreft dit nummer gewoon door de pleeg getrokken worden. Maar dan weet ik natuurlijk niet of dat ook voor de rest van de plaat geldt. Oh, gaat die plaat... Gaat die telefoon weer? Wat is dit nou weer? Nou ja, dat is, uh... Even kijken hoor... Uh... Ja, hallo? Ja, wat is het? Uh, wie belt u? Uh, met de volle laag? Oh... Oh, nou... Hoogtijd uh, zou ik zeggen voor een ander liedje... Even kijken hoor... Dat is natuurlijk een nummer van uh, Niemand Minder... Uh, ja... Ik, Sorry. ik vroeg me altijd al af... Hè. Dat, dat, dat, dat nummer van, uh, van Spinvis... Of dat nou nog een beetje overeenkomt met... Uh... Even kijken hoor. Oh ja, het is ongeveer dezelfde toonhoogte, maar deze gaat wel sneller. Nou, weer wat uitgevlocht.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 Anders heet Voorheen vergeten Ik de feiten En de cijfers En de namen van de schrijvers Niet meer weet De hele dag En alle woorden En elk uur De hele dag En ook de nacht En de zomers En de handen van mijn vader Vergeet ik op de deur Ben van die hersens kennen, van die toestand met dat huis. Ik en dat ik iemand was die van alles wou en niets begreep. Van de film waarin hij speelde en de loveback die hij was. Ik hou van jou, ik hou zoveel van jou, tot heen. Run bezig. De Radio 501 is met een hit dan run bezig onderweg naar deze studio, terwijl ik weer in mijn eentje achterblijf, of nog steeds in mijn eentje blijf. En ondertussen denken wij aan Duitsland, want waarom denken wij aan Duitsland? Dat komt simpelweg omdat, omdat ik een, een cd in mijn handen heb uit Duitsland, uit datzelfde land, komt deze cd uh, afkomstig uit Duitsland, Hamburg, Strooyner. Uh, ...is de plaats die we draaien van deze cd. En dat is raar, want op een cd staan meestal gewoon nummers. En eigenlijk is het dan ook gewoon een nummer. Gewoon een nummer. Net als iedereen in deze maatschappij een nummer is. En dit nummer heet dan Sproiner Heel gevoelig trouwens. Uh, waarom is dat niet doorgebroken? Ik moet wel even de denken aan Nena met Noit Love Ziet Maar dat komt gewoon omdat dat de laatste echt grote hit die in het was... Op oranjebaumplätzen, diegen op dem Weg, Nadam. Na In de Wohnung zum Beispiel, tussen Küche und Schreibtisch. Ik bewege mich zwar doch, agiere nicht. Ik pflege den Freistil absolut nicht fanatisch. Maar du weißt doch, ik brauch meinen Auslauf. Ik wil hier niet eingehen, ik wil hier nicht durchdrehen. Du siehst doch, mir geht bald die Luft aus, den tropischen Klimaat. Ik ben een streuner, een motorischer Träumein. Verliebe mich schnell. Du weißt, es zieht mich irgendwie weiter. Wie den einsamen Reiter zum nächsten Duell. Du lieferst mich ständig met Tagestipps. Du versüßt mir die Öde. Doch es wird langsam kleef. Nicht zwischen Himbeer bonbons und Kartoffelchips. Ich weiß, es ist blöd, jetzt aber weiter, so geht nicht und ich sag dir, da hilft doch kein Handkuss, weil alles so gleich ist, sich alles mal ändern muss. Ich glaub nicht, dass du nur der Grund bist, doch ich drehe meine Runden, bis das Fressen gefunden ist. Du kennst mich, ich bin ein Streuner, ein notorischer Träumer. Ich verliebe mich schnell. Du weißt, es sieht nicht irgendwie weiter dan zijn we Clock hands go so fast they make the wind blow, and it makes the pages of the calendar. Hier op Radio 501, terwijl wij luisteren naar de eind van de volle laag, oftewel de magere laag, Ik kom we gewoon terug even met een liedje van uh, een, een artiest uit een land dat uh, hier op aarde ligt. Op aarde ligt, ligt een land op aarde eigenlijk? Want je hebt ook een stad die in, misschien ligt een land wel in de aarde, maar dat klinkt dan weer raar eigenlijk. Oh, zit dan weer. Uh, ja nee, want ik zat even te denken aan de muziek die ik ging draaien en dat is dan dit nummer. Fretwork. Wat anders dan huiswerk en uh, fretten, maar wel heel, heel wild. Ik denk dat is wel aardig voor het eind. Eindmuziek. Maar niet helemaal hoor, want we zijn nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar met je. Ik moet nog vertellen wat er volgende week allemaal gebeurt En alle platen die ik heb gemist. Omdat ik geen platenspeler had. Omdat ik niet kon aarden. Want dat kon ik niet omdat ik geen aarde had aan de platen spelen. Die was ook niet geaard en daardoor kon ik dan weer niet aarden. En zo is de hele wereld helemaal ten orde gegaan, in ieder geval de wereld van de luisteraar. Want wat moet de volle laag zonder vinyl dingen Nou, precies. Helemaal waar. Fretworkers uh, van de plaat, fretwork bergen. En dan doen niet Thomas Bergen, maar Björn Bergen. Dat is heel wat anders. Dit is even een different koek. Sowieso wel even wat beter dan die rare plaat van je hoofd van deze week. Wat een uh, slechte plaat is dat zeg. jongen. Zeldzaam. Ik had ik al gezegd dat de marker vandaag niet live is. Hij is lenen opgenomen. Mark is opgenomen. Ja, op, voor de radio hè, natuurlijk opgenomen. Dus ik weet niet of ik nou uh, dat liedje moet uh, zingen van die, uh, Sandy Ormande. kan zijn dat hij aan nou gaat refereren, dat hij dat dan verwacht heeft uh, bij het opnemen. Het zou toch wat wezen, zou toch wat wezen, hè? Is dit trouwens al een keer een ramsplaat geweest? Ik heb hier een plaat, Guilene Tieder, heet die band. Rudert Efet Anat Jerta, en volgens mij heb ik hem wel een keer gedraaid. Maar ja, mijn ramsplaatparade op volle laag, moeten ik haar niet op worden? Al die verwarring, die constellatie. Dus ja, onduidelijk. Zo. Nou, er zit een hoop spanning in, hè? Dat is toch ook weer aan het eind. Is steeds spannender. Dat komt, dat dat ik ben het komt eigenlijk helemaal alleen studio, helemaal alleen, hallo? Het is nog wel een stuk rustiger fretwerk. Ondertussen ben ik even aan het bedenken wat ik nou als laatste ga draaien eigenlijk. Ik kan natuurlijk nog een nummer van Eddie Zoe draaien. Maar eerlijk gezegd waren die ervaring met die rampsplaat toch niet echt. Uh... Ja, het kan zijn dat dit gewoon het hele slechte nummer is. Maar ja, dan zit je dan toch niet op nummer 7. Want dan weet je op het moment dat je rampsplaat wordt. Dat jij dan dat nummer krijgt gedraaid. Ja, dan kan toch die hele praten worden afgerekend. Ja, ik weet natuurlijk, hè, wat hebben we nou gemeen? Het is natuurlijk wat gemeen. Die grap heb ik wel gemaakt. Ik kan toch een nummer draaien over hoop. Maar ja, ik moet zeggen dat het nummer nou niet echt een mooi einde heeft, weet je wel. En er is ook hoop. Ja, misschien kan ik dit nummer draaien en daarna, gimme hoop hope, yo ja, Johanna. Dat klinkt wel eens uh, een idee. Uh, dat betekent dat we even dat nummer gaan draaien van de Scenebox. Volgens mij zijn we nog steeds het enige station in Nederland dat het nummer draait. Poolse band. Ja, zou je zeggen: al die Polen komen naar Nederland, nemen ze gelijk de muziek mee. Maar dat moet je dan weer zelf gaan importeren, weet je wel. Ik bedoel, neem hem dan mee. Ik bedoel, het is hartstikke goed. Uh, ja, dus dit nummer komt dan. En daarna, gimme je hoop, Johanna. En daarna komt uh, een opgenomen markshander. En volgende week trouwens. Maar morgen niks. Oh, het is zo'n Afrikaans dingetje. Volgende week, dus Danielle Cornelissen. Kijk maar even op haar .com of ofzo. .nu.nl. Of .weet ik veel wat. Voor meer informatie en uh, ja, misschien ga ik zo nog wat zeggen, dat weet ik niet. Het hangt vanaf wat ik er zin in heb en ondertussen, ja. Dit is uh, de Gabaculica, trouwens, Die is maar de band heet The Saint Box. De heilige doos, de heilige doos, <laughs> Hoop, hoop, je dat, hoop. Dat komt er heel strak, weet je wel, dit heel veel is. klinkt ook nog wel goed, weet je wel. Dan denk je, nou, nou, nou uitpakken, nu wordt hij, nou komt die. Nou, Nou, dat was het dan, weet je wel. Nou, hè, daar moet je dan mee eindigen. Nou, mooi niet, hè? Oh, wacht mensen. Mark Schander is er niet vandaag. Maar hij is opgenomen. Voor de radio dan. Uh, dit, is, uh, dit is even een betere uitvoering. Oh. oh wacht, voor deze...